8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Opnieuw rellen in Cairo in Egypte. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De in Jemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen... vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen.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 Sinds zijn aantreden zijn in Birma honderden politieke gevangenen vrijgelaten. Maar deze aankondiging is heel erg bijzonder, zegt correspondent Michel Maas. Nu is het dus voor het eerst dat hij heeft toegegeven dat er politieke gevangenen zijn. Uh, er is ook een commissie mee bezig. Die is alle, uh, alle straffen onder de loep nemen om te kijken wie daarvoor in aanmerking komt. Hoeveel mensen in Birma nog vastzitten vanwege hun politieke overtuiging is niet duidelijk.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 En de druksoorlog, die al een paar jaar aan de gang is, wordt nu al beschouwd als de vangst van het jaar.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 SGP-leider van der Staaij wil niet dat mensen worden verplicht om hun kind te vaccineren tegen mazelen. In het tv-programma Knevelen van de Brinks en van der Staaij... dat het risico van een mazeleninfectie niet opweegt tegen zo'n inbreuk in iemands leven. Van mij zit er ook meer een principieel bezwaar tegen, tegen vaccinatie dwang, Dat je ook zegt, daarmee treedt de overheid te zeer in het, in het privédomein, in het persoonlijke levenssfeer van mensen.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 In Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sport gaf vannacht om 4 uur het start zijn. Op de eerste dag lopen er bijna 42.500 deelnemers naar Bemmel en Elst. Ze kunnen routes lopen van 30, 40 of 50 kilometer. Maar de Vierdaagse is niet alleen een feest voor de wandelaars. Dit is echt gewoon typisch Vierdaagse. De mensen die naar de stad zijn gegaan en lekker zijn gaan feesten... die staan hier om 5 uur s ochtends, de mensen... Aan te moedigen die gaan lopen. Niet alleen deze studenten, maar vooral de wandelaars... moeten rekening houden met zware omstandigheden. Want het wordt vrij warm. Er is vandaag veel zon, maar vanuit het zuidwesten komen er sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanmiddag op de stranden wat wind van zee bij 19 tot 22 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers. Er is een file gespot door Wijnand Zwaan. Ja, drie zelfs, maar het is echt zoeken met een vergrootglas. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voorknopend Zonzeel 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Bij Rotterdam de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3. De andere kant op bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Ze hebben een zomerhit in Hengelo. En daar zijn ze in de buurgemeente Enschede dan weer jaloers op. We gaan zo maar eens bellen met de burgemeester.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 NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. De oproep van onze NOS-collega Judith Spiegel is duidelijk. Doe iets met z'n allen. Doe iets. Judith Spiegel, Boudewijn Berendsen zijn in Jemen ontvoerd. En Ze vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet vlug in actie komen. Ze zeggen dat in een filmpje dat op internet is verschenen. Ik ben Boudewijn Berendsen...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 Judith Spiegel met een uh, duidelijke oproep. Hans Slaman, directeur van International Security Partners, onderhandelaar ook bij Ontvoeringszaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Als u zo'n oproep uh, hoort, wat denkt u dan? In wat voor fase zitten zij? Ja, dit is natuurlijk zeer, uh, zeer uh, aangrijpend en, uh, en emotioneel. Het is heel erg moeilijk vast te stellen in welke fase zij nu zitten. Um, dit kan heel goed een, een middel zijn vanuit de dader. om extra druk uit te oefenen op familie en overheden. om hun, hun eigen kracht bij te zetten. Ja, want hoe zou u het aanpakken als u gevraagd werd om te bemiddelen? Nou, het, het onderhandelingsproces is een lastig. Je moet je voorbereiden op een lastig, langdurig, zware emotioneel proces. omdat je handelt met mensen die je vaak niet. Face-to-face uh, ziet. -face dus onderhandelingen gaan veelal uh, via telefoon. Uh, het begint vaak met uh, exorbitante eisen. Als je met uh, terrorisme te maken hebt, uh, dan zou dat zijn uh, politiek getinte eisen. Uh, Vrijlaten van politieke uh, uh, gevangenen, uh, terugtrekking van legers uh, en dat soort zaken. En heb je met criminelen te maken, dan gaat het om uh, exorbitante geldeisen. Dus dan... het ja, dan is het lastige om duidelijk te maken dat lang niet alles mogelijk is en dat de eisen misschien soms wel een beetje overdreven en absurd zijn. Ja, precies. En um, kijk, je wilt natuurlijk ook als je met onderhandelingen bezig bent, wil je dat in, in rust doen. En je moet je ook voorbereiden, en dat sluit ik hier ook zeker niet uit, is dat de daders aan de gegeizelden een ander verhaal vertellen als dat zich wat, wat zich in werkelijkheid afspeelt. Met andere woorden, ze geven desinformatie naar de gegeizelden. Dat het dus. Dat zou, ja, dat zou bijvoorbeeld in dit geval uh, kunnen zijn, want we hoorden Judith zeggen van dat er eigenlijk nog helemaal niks is gebeurd, uh, terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, laat weten dat ze wel degelijk met de zaken intensief bezig zijn. Ja. ja, precies, dus dat zou heel goed kunnen. Ja, en dat is die desinformatie die, uh, die wordt uh, verstrekt en die wordt vooral verstrekt om de wanhoop uh, bij de mensen die ze in gijzeling hebben te versterken? Wat, wat is de rol nou, daarvan? Het, het, wordt, het wordt gebruikt om uh, extra druk op de onderhandelingen te zetten. Omdat uh, je verspreidt die desinformatie. Vervolgens laat je door de, door de gegijzelde contact leggen. Of uh, met de familie, dan wel door filmpjes als dit: uh, de publiciteit zoekt waardoor je druk op de onderhandelingen komt... om toch maar snel in te gaan op de eisen van de daders. Ja, want er komt nu natuurlijk druk. Dat is ook het proces wat u eigenlijk nu hier ziet. Uh, die emotionele uh, oproep. Vervolgens denkt iedereen, en ook hier zo bij de NOS... want het is onze collega, van hoe is het toch mogelijk... en waarom gebeurt er eigenlijk zo weinig? Want we horen er eigenlijk niks uh, van. En dat is een beetje het proces wat vervolgens ontstaat... zodat die uh, ja, sneller aan de eisen wordt voldaan. Dat is het idee. Dat is, dat, is denk, dat is over het algemeen waar uh, de gijzelnemers uh, je, hun hoop opvestigen. Uh, het feit dat, uh, dat we niets horen uh, is geen zin de garantie dat er helemaal niets gebeurt. Ik kan me niet voorstellen dat er achter de schermen uh, niet hard gewerkt wordt... om deze zaak tot een goed einde te brengen. En duidt zo'n zo, zo, zo, zo tijdsdruk, in de zin van he, waar zij het over heeft, uh, nog tien dagen... duidt dat dan ook ergens op? Ehm... Um, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, een dader moet een deadline stellen. Doet hij dat niet, uh, dan komt hij er over. Um, het, ik heb zelf het filmpje niet gezien, maar wat ik net uit het nieuwseitem begreep... is dat niet duidelijk is uh, wat uh, de, de, de, de datum van het filmpje is. Hè, met andere nee. woorden, wanneer is dat filmpje opgenomen. Dus daarmee is die fase van tien dagen ook een redbaar begrip. D dat hoeft niet per se over tien dagen inderdaad uh, over te zijn. Nee, want het, het wordt ook niet duidelijk. Het enige wat we weten is dat het buiten is opgenomen. Dat hoor je uh, aan de wind. Maar je ziet, we hadden het vorige uur ook met Sander van Horen erover... Uh, je ziet er ook geen krant bij, hè, met, een, met een datum en dergelijke. Um, ja. Dat kan ook bewust zijn gedaan. Ja, dat kan. Uh, wat ik ook opmerkelijk vind, is dat zij uh, dus uh, in het Nederlands praten. Uh, dat zou kunnen betekenen wel ik dat niet zo waarschijnlijk acht. Het zou kunnen betekenen dat uh, iemand daar uh, binnen die dadergroep of die daarbij hoort, uh, de Nederlandse taal beheerst. Maar nogmaals, dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. Um, dus blijkbaar hebben zij toch. Uh, zoveel zo vertrouwen over hun eigen situaties... en dan heb ik het over de gijzelnemers dat zij dit risico durven te nemen. Ja, want ze weten niet wat er dan inderdaad gezegd uh, wordt. Nou, Dat weten wij ondertussen wel. Het filmpje overigens is <coughs> te bekijken op nos.nl. Meneer Slaaman, ik uh, dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. Opnieuw onrust in Cairo. Vannacht waren er weer rellen in de Egyptische hoofdstad. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is 13 minuten over acht. Wandelschoenen aan, water in de rugzak. Daaraan herken je de gemiddelde wandelaar op de Nijmeegse Vierdaagse. Hij is begonnen. Paul Sanders, tegen wie zit je te fluisteren? Ja, ik fluister tegen twee, twee dames waar ik nu uh, tussenin loop. Ah. En u bent zo'n zo beetje de laatste die vertrekken, hè? Ik denk het wel, ja. Er zitten er nog wel een paar, hè? Ja, want we lopen over een bijna lege wetrennen. Dat is een straat waar, uh, waar de Nijmeegse vidage gaat starten. De dames gaan 30 kilometer lopen? Ja, 30 is genoeg. Ik moet nog beginnen met trainen, ja. vandaag. En waarom niet heel vroeg vertrokken? Ja, je mag niet heel vroeg, je mag pas om half acht. En ja, dat dan is waar. En is het zo druk. En dit is heerlijk. Ja, want we lopen eigenlijk bijna alleen, hè? Voor lege tribunes. Ja, dat wel. Maar kijk, mensen voor ons. komen nog mensen achter ons. Toch nog wel? Ja, tuurlijk ja. wel. En Ho we mogen nog op de weg. Vorig ja. jaar mochten we niet op de weg. Vorig jaar mochten we al op de stoep lopen. Zo laat waren we. Toen was de weg al teruggegeven aan de auto's. Nou ja, zeg. Ja. En, en hoe heeft u zich voorbereid op de warmte? Want het wordt een warme dag vandaag. Rustig aan. Veel ja. water drinken? Nee, niet al te veel. Hè? Want dan kun je lichaam helemaal niet aan. Hè? Dat zeg ik altijd. Nee, maar... Genoeg. En uh, op tijd soep. Op tijd een snoepje. Een zoutsnoepje. Een beetje zout. En op tijd eten. Ja. En u? Wat, wat zit er in de rugzak? beetje water en een paar sneetjes brood. Dit zijn echte bikkels, hè? Nee, als je die bij je hebt, heb je altijd genoeg bij je. Nou, ik laat de dames lopen. Heel veel succes. Ja, Oké. Okay. Ja, tot vanmiddag. We gaan het proberen. Nou, Bertje, je hoort het. Dit waren twee deelnemers... die juist expres heel laat starten... omdat ze de drukte een beetje voor willen zijn. Um, maar goed, we moeten natuurlijk realistisch zijn. Uh, deze dames zullen het ongetwijfeld wel halen. Maar hierachteraan sluit er ook nog iets aan... voor als mensen het niet halen. Op een parkeerterrein komt plots de wagen aanrijden waar iedereen zoveel vreest. Hij heeft een bezem, een oude takkenbos bezem op de bumper gebonden. En het lijkt mij de bezemwagen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de wagen waar iedereen bang voor is? Ja, de gevreesde wagen. Ja. Wat is uw taak in, uh, in, tijdens de Vierdaagse? Ik rijd achter de wandelers aan om de eventuele uitvallers op te halen... en terug te brengen naar de wet aan. En is dat de eerste keer dat u dat doet? Dat is de eerste keer dat ik het doe. Heeft u zich al een beetje voorbereid op, op, op, op tranen en dat soort dingen? Ik heb me erop voorbereid, ja. ja wat is u verteld? Wat kunt u tegenkomen? Um, ik kan van alles tegenkomen. Um, ja, noem maar zo gek op. Ja. Nou is het de eerste dag, dus de meeste mensen zijn nog fris. Maar uh, ja, blaren, dat is de grootste tegenstander geloof ik. Dat is de grootste tegenstander. Wat heeft u allemaal bij zich in de wagen om de mensen een beetje te troosten of hebt alleen een heel vriendelijk woord en een glimlach? Ik ga zometeen de wagen laden. Ik ga water neer in de auto zetten. Dat mensen die uitvallen gewoon water kunnen drinken. En ja, verder is... En u hoopt natuurlijk dat u leeg blijft? Hè? Ik hoop dat ik leeg blijf. Ik hoop dat iedereen binnenkomt. Heeft u zelf al eens een keer gelopen? Ik heb zelf nog nooit gelopen. Gaat u dat nog een keer doen ooit? Misschien in de toekomst. Dat is een end hè? Het is een end. Nou, ik, ik hoop dat u uh, uh, geen bezoek krijgt vandaag. Ik hoop het ook. Paul Sanders maakte de reportage. U uh, hoort hem uh, volgens mij het volgend uur ook wel gewoon weer. Want hij loopt ook een klein stukje: niet te veel, hij loopt een klein stukje mee. Bij de ANWB is Wijnand Zwaan nog onder de 10 kilometer. Uh, nou, 11. 11. We doen het ervoor. Op uh, de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat voor Badhoevedorp, 3 kilometer. Vier kilometer op de A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En nog vijf kilometer de andere kant op bij Rotterdam-Krooswijk. Even gerellig gisteravond in het centrum van de Egyptische hoofdstad Cairo. Politie greep met tragas in bij een betoging van aanhangers van de verdreven president Morsi. Correspondent Sander van Horen. Uh, Sander, waar werd er uh, gedemonstreerd? Nou, op een uh, nieuwe plek, op een uh, plein, niet het Agierplein natuurlijk... maar wel dichtbij, in het centrum van Cairo. En daar uh, waren de moslimbroeders al een, een paar dagen. Maar boven dat plein loopt de 6 oktober snelweg. Dat is een grote snelweg op poten, uh, eigenlijk dwars door Cairo. Een, een soort ringweg uh, doet die dienst. En uh, heel druk. En op het moment dat de moslimbroeders daar... Uh, blokkades en barricades probeerden in te richten... ja, dat was het moment dat de politie ingreep. Uh, de hele nacht schermutselingen geweest... Uh, Molotov cocktails, stenen de ene kant op, traangas en uh, schoten met hagel de andere kant op, zijn uiteindelijk 24 uh, gewonden gevallen. En uh, die brug, die lijkt nu op dit moment weer vrij te zijn, die snelweg. Ja, en dat gebeurt allemaal op het moment dat er een, uh, eigenlijk een soort bemiddelaar, een onderminister uit Amerika naar Egypte is uh, gekomen. En is ja. daar al iets over bekend? Nou ja, ja, hij heeft gepraat, maar hij praat maar met één kant. Hij praat niet met de moslimbroeders. Uh, voor een deel omdat de moslimbroeders daar uh, uh, niet toe in staat zijn, zeggen zij. Want zodra ze buiten die pleinen vandaan komen waar ze demonstreren... dan worden ze uh, gearresteerd. Maar voor een deel ook omdat uh, ze niet met de Amerikanen uh, willen praten. En wat dat betreft zijn de Amerikanen natuurlijk in een hele rare positie als bemiddelaar. Omdat ze door beide kanten als partijdig gezien worden. Uh, de moslimbroeders die zeggen... Uh, aan Amerikanen steunen het leger. Ze hebben wat er gebeurd is geen staatsgreep willen noemen. Dus ze zijn op de hand van het leger. Terwijl de tegenstanders van Morsi juist weer zeggen... ja, hij heeft heel erg lang die moslimbroederschap... president Morsi gesteund. En uh, heeft dat heel lang volgehouden. Dus hij staat juist weer achter dat kamp. Die verdeeldheid in Egypte... die zie je ook uh, als het gaat om de waardering van de Amerikanen. Dus of zij nou de beste bemiddelaar zijn... Ja, je kunt het je afvragen. Ja, en is er voor die moslimbroeders eigenlijk een weg terug? Wat zeg je? Of er een weg terug is. Ik bedoel, ze zijn nu zo vasthoudend aan het demonstreren. Um, ja. Dat is één. Maar dan moet je ook altijd nadenken over de aftocht... om in lege termen te blijven. Uh, ja, lijkt, het... lijkt op dit moment uh, geen sprake van te zijn... dat ze daarover aan het denken zijn. Uh, vannacht, na die gevechten op uh, dat grote plein in het noordoosten van Cairo... waar speeches aan de lopende band doorgaan... werd gezegd, uh, uh, wij hoeven helemaal niet te praten... want voor ons is duidelijk wat er moet gebeuren. Onze democratisch gekozen president moet terug. En uh, de huidige interimregering die, die moet weer aftreden. Dus ja, dat lijkt heel onverzettelijk. En je, je kunt je vanuit het perspectief van de moslimbroeders... er ook iets bij voorstellen. Uh, want op het moment dat zij nu stoppen met demonstreren... en weer gewoon naar huis gaan... Uh, wat de interimregering graag zou hebben... want ze blokkeren een aantal belangrijke doorgaande routes in uh, Cairo... Ja, dan, dan zijn ze bang dat ze worden opgepakt. En zoals onder uh, Mubarak weer in de gevangenis gestopt worden... en gemarteld worden. Dus de ingang inzet voor de moslimbroeders, die is heel erg hoog. Maar ja, uiteindelijk zul je uh, moeten gaan praten... en uh, zul je een beetje uit die boom moeten komen. En dat lijkt op dit moment echt absoluut nog niet het geval te zijn. En iets, iets, iets, misschien een hele gekke vraag, maar moeten ze niet ook gewoon aan het werk? Ja, die moeten aan het werk, maar dit is sowieso een hele rare tijd natuurlijk. Het is Ramadan, dus dat betekent dat het openbare leven uh, uh, nou ja, op halve kracht draait uh, overdag. En uh, dat zie je dus ook, dat vannacht was het heel erg druk op die pleinen waar de moslimbroeders zitten. Omdat, ja, dat is het moment dat er uh, gegeten, gedronken, gerookt uh, kan worden. En uh, zitten ze dus op die pleinen waar het overdag dan weer een stuk rustiger is. Want dan slapen mensen. Ja, precies, dan slapen ze en dan zijn ze dus uh, gewoon thuis. Maar uh, de economie, want dat is een beetje de achterliggende uh, vraag. Is die nou ontwricht in, in, in, in Egypte? Lukt het nog een beetje? Dat is uh, het grote punt op dit moment en daarom denk ik dat de politie vannacht ook zo uh, optrad tegen de moslimbroeder demonstratie op die uh, snelweg, want dat, dat is echt gewoon uh, een grote snelweg die uh, heel veel mensen in Cairo gebruiken. Blokkeer je die, dan creëer je overal problemen. Problemen die er toch al zijn. Uh, want uh, het Tagrierplein dat is eigenlijk al drie, al, of al drie jaar bijna bezet. Uh, andere pleinen zijn bezet. De winkels daar die hebben problemen. Uh, de, uh, het verkeer, wat er overheen wil, heeft problemen. Bovenop de problemen die Egypte toch al heeft. Door de instabiliteit blijven investeringen uit. Toeristen blijven weg. Uh, de reserves van de centrale bank die raken op. En ja, dat is één van de redenen waarom men zo in het uh, geweer kwam tegen Morsi. Die problemen, die die moeten opgelost worden. En het interessante is dat je gisteren op dat plein... waar die gevechten met de politie eh, plaatsvonden... zag je ook winkeliers, omwonenden... die de politie hielpen in het gevecht tegen de moslimbroeders. Men is het zat. Sander van Ooren. wij zijn je nog lang niet zat. Dank je wel voor je uitleg. De Tour! De Tour de Frans. Daar heeft uh, de duivel ook een dagje rust gehad uh, gisteren. Hij zal vandaag wel en de komende dagen wel weer volop in beeld komen in de Alpen. Dan heb ik het over de Tourteufel. Die die senst, heet hij, voor de twintigste keer is. De voormalige oost duitser van de partij. Vorig jaar was hij er niet. Heeft u hem even moeten missen, want hij was ziek. Jeroen Wielaert, die zag hem nu weer bezig. Hij is in topvorm. Hey, de Tour, de Tour, de Tour, de France. De Teufel is terug. Hij is terug en weer gezond. Op de hand van Nederland. Ja, ik ben wieder heiler. gezondheid. je houdt me weer die Treue. Ik ben natuurlijk weer froh, hier bij de Tour de France te zijn. En dan ook nog bij de 100. Dit jaar. Ganz super toll hier. En die Hollander zijn dit heel ganz weit vorne. Die hebben nog die Chance te gewinnen. We drücken die Daumen. andere carnavaleske figuren genoeg, als ze maar gedisciplineerd blijven en afstand houden. Ja, zolang ze nüchtern zijn, zullen ze het maken. Zolang ze niet uit een in een wijn trinken, een halve meter afstand en dan daar een beetje volksspelen, Maar als alles in Nüchtern zustand passiert en Disziplin bewahrt bewaard wordt, dan zullen ze het terug maken. ...is doping. Met als bij elkaar, vier uur slaap per nacht en veel moezaam verkeer. Neemt de teufel doping? Nee, dat brauchen we niet. Die tour de France is voor mij doping. En die Zuschauer en die fans, is alles doping hier in Frankrijk. is ganz super hier. Is man einfach ganz froh und ganz aufgelöst. Hier braucht man auch nicht vier Stunden schlafen wie zu Hause. Hier hat man noch gar keine Zeit zum Schlafen, weil man ja unheimlich abends sehen muss, dass man weiterkommt mit seinem Auto. Het dauert ja Stunden, er mal aus den ganzen Kreisel hier rauskommt. Und dan muss man nochmal 200 Kilometer fahren. Also, dat is een ganz schöne Arbeit hier, aber ich mach die gerne. Hij tut selbst alles, um Doping zu verjagen. Maar men moet ermee leven. Hopen dat alles zuiver blijft. Kijk ook eens naar andere sporten. Het fietsen wordt het meest gecontroleerd. Ja, dat is, is längst ausgerottet zijn, maar daar kan ik ook niet aan dran, dran ändern. veranderen. We moeten leben leven en ik hoop dat alles sauber blijft. En sollte moeten maar in een ander sport kijken wat daar getrieben wordt. De radsport is de meest kontrollierte sportart en daarmee denk ik dat het met de sauberste sport is. Hij kan zich blij maken om Marcel Kietel. Heeft hij ook op straat geschilderd? Ah, Marcel Kittel! Ah, ik liet het schilderij malen en André Grebe heb ik op der Straße sogar gemalen. Heb ik nog nie Maakt die namen op der Straße maakt. Is. Ik was zo begeisterd van. We hebben ja van tien etappen zijn ja vier, etappen alleen van Duitse Rennfahrern. Ik word. Ik ben orakel in houdt. Ik was begeisterd. De duivel. Wordt geconfronteerd met de crisis. Over de 60 is hij. Het is zoeken naar geld. Ja, zeer. Ik ben dat über. Wanneer man über 60 is, dan is man raus aus dem ganzen chef Daar braucht een keiner meer. En daar muss ik neue, neue uh, ideeën aufsuchen, om um daar een bisschen zuur Geld te zu komen. Ik weet nog niet wie. Im Moment is gar niks. De Teufel wordt niet oud. Ne? Nee, nee, nee. Der Teufel springt da immer hoch. Ja, ah, ja. ja, ja, ja. Diri Sens, hij is ook dit jaar weer in actie. We gaan over de Tour, straks nog even praten met Gio. En op deze zender, u weet het natuurlijk, twee uur. Dan begint Radio Tour de Frans en de proloog om elf uur. Maar eerst, voordat het zover is, heb ik nog een bericht uit het oosten van het land. Want daar hebben ze een zomerhit te pakken. Het nummer Hengelo -o -o is al meer dan 300.000 keer op YouTube bekeken. Het succes van het nummer Hengelo is ook bij de buren in Enschede niet onopgemerkt gebleven. Sterker nog, de gemeente roept via Twitter en via Facebook mensen op om een soortgelijk nummer te maken. Mart Scholtes van de gemeente Enschede, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn er al mooie nieuwe nummers binnengekomen? <laughs> nou, nog niet. We hebben gisteravond, of gisterochtend hebben we geplaatst. En ik denk dat het nog wel even duurt voordat er een, een nummer komt, maar... Uh, we zijn blij met elke inzending. Ja, maar jullie hebben niet zo'n mooie oh-oh-oh aan het eind. <laughs> nee, nou ja, goed. Het is uh, aan ieder om daar een uh, eigen draai aan te geven. Ja. Yeah. Uh, maar, maar waarom wil Enschede ook zo'n nummer als, uh, als Hengelo? Nou, we als eerste bijdrage aan het succes van uh, Jeffrey Spalberg. Ja, wat dat is in het geweld, het, he? Geweldig dat zo'n nummer er is en dat het zo goed wordt opgepikt. En um, ja... Die tweet gaat in eerste instantie om een, uh, om een steuntje aan de rug om uh, bij te dragen aan het succes. Ja, maar het is wel fantastisch natuurlijk, zo'n is. Uh, zo, Want het draagt natuurlijk bij aan, uh, aan city marketing heet dat tegenwoordig met een uh, mooi woord. He? Het op de kaart zetten van je stad. Nou ja, dat is zo. Ik bedoel, uh, Jeffrey is uh, trots op waar hij vandaan komt. En weet het op een goede manier te verwoorden. En um, ja, iedereen die hier woont, die hier herkent dat en uh, ja, die is daar blij mee. En ja. wat voor soort uh, liedje voor Enschede zit u te denken? Of mag het ook breder zijn dan alleen Enschede? Nou, ik zou het leuk vinden om uit heel Twente uh, dingen te horen. In de jaren 80 had ik je nummer Lente in Twente, ook een positief oh. nummer. Um, en, maar ja, of het over Enschede gaat of over Losser of over Borne, allemaal, ik vind het allemaal leuk. Ja, het moet een beetje, ik hoop... het, het, het, het, ja, wat hoopt u? Nou, ik hoop dat ik wat, wat creativiteit aan weet te boren. Dat mensen zich geprikkeld voelen. Ja. En uh, dat ze het leuk vinden om, uh, om ook zoiets te doen. Ja, moet het een beetje het Guus Meeuwers-achtig lied uh, van Brabant... Uh, zoals, die, da, zoals hij dat voor Brabant heeft geschreven worden? Nou ja, uh, dat is natuurlijk uh, uh, fantastisch als dat zou kunnen. Maar het mag ook klein, uh, uh, het mag over van alles gaan. Ja. Maar als het diezelfde uitstraling heeft als, uh, als Brabant van uh, Guus Meeuwers... Ja, dan hebben we echt iets moois. Ja, u had het al over lente in Twente. Eh, ik, ik heb ook een suggestie. Laat ik een duit in het zakje doen. Retour de Acacia. Nog een paar minuten door. Uh, is dit iets wat hij zocht? Nou, ik weet niet of het zomaar heel potentie heeft, maar ik vind het wel sympathiek. Kent u hem? Nee, ik ken het niet. Oh, even opzoeken hoor. Herman Hanauer is het. Ik ga er meteen achteraan. Ja, 1981. Goed, als u hier overheen kan, u bent, wel, u bent welkom. Het moet, te doen zijn. het moet te doen zijn. Meneer Scholten, ik dank u wel. En succes ermee. Dank u wel. Dit is radio 1. Van de, de man die werd verdacht van de vuurwerkramp in Enschede is overleden. André de Vries zou in 2000 de brand bij SA Fireworks hebben aangestoken. Hij kreeg aanvankelijk 15 jaar cel, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. De Vries was ernstig ziek, hij is 46 geworden. De regering van Birma wil alle politieke gevangenen vrijlaten... voor het eind van het jaar. Dat heeft de Birmeese president Thein Sein gezegd... tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Groot-Brittannië. Sinds zijn aantreden zijn in Birma honderden politieke gevangenen vrijgelaten. Het wegenvignet voor personenauto's in België gaat niet door. De Waalse regering is nu ook tot de conclusie gekomen... dat het vignet minder rendabel is dan verwacht, schrijft De Morgen. Ook Nederlanders in de grensstreek waren tegen een Belgisch wegenvignet. Inwoners van het Canadese stadje Lac-Megantic, waar anderhalve week geleden een olietrein ontplofte, beginnen een civiele zaak tegen de eigenaar van de trein. Ze eisen een vergoeding voor materiële en immateriële schade die de gemeenschap in Lac-Megantic heeft geleden. Een concreet bedrag wordt niet genoemd. Het dodental is opgelopen naar 37. En de planeet Neptunus blijkt niet 13, maar 14 manen te hebben. En wetenschappen van NASA ontdekten het hemellichaam toen die foto's bestudeerden. Het maandje heeft een doorsnede van 20 kilometer en staat op meer dan 100.000 kilometer van Neptunus. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl De zon schijnt vandaag, maar we zien ook heel veel sluierwolken, waardoor de lucht sowieso minder blauw is.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 En omdat het zomer is, zijn er maar een paar files. wijland bij de ANWB. Ja, Er is geen sprake van een ochtendspits. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... daar loopt het voor voorknopend Bad Oeverdorp over drie kilometer. En op de A20 naar Gouda ook drie kilometer bij rotterdam krauswijk En dat brengt de tijd hier op Radio 1 op twee minuten over half negen. De toer! Het is dus de tweede rustdag, althans die was er gisteren, die zit erop. Dus de renners kunnen zich opmaken voor de laatste etappes allemaal richting Parijs. 168 kilometer, dit moeten ze vandaag afleggen, richting Gap. We gaan erover praten met Gio Lippens, met wie anders. Gio, wat voor soort etappen verwacht je eigenlijk vandaag? Het wordt een uh, lastige etappe, het wordt een zware etappe. Want uh, er zitten een paar uh, vervelende klimmen in. Twee van de tweede categorie, de Col de Mac. Ken je. En dan hebben we vlak voor de finish ook nog de Col de Maanse. Dat is een hele vervelende. Ook eentje van tweede categorie. En dat is de klim. Als je even duikt in de wielerhistorie, de klim, dat kun je ongetwijfeld nog herinneren. Waar Joseba Bellocchi ooit onderuit ging in volle afdaling. En waar Lance Armstrong nog net het vegen lijf kon redden. Door via een talud naar beneden te rijden op de weg eronder... en toen weer de tour te vervolgen. Ja, alle veldrijders waren er jaloers op, zoals, ze naar beneden. zoals hij in de ingezoerde beneden ging. Ja. Zeg, dit is ook de laatste kans voor de avonturiers? Ja, dit is wel de laatste kans voor de avonturiers. Want morgen krijgen we natuurlijk de tijdrit. Uh, overmorgen de etappe naar Alpe d'Huez. Ja, ook daar kunnen natuurlijk avonturiers... maar goed klimmende avonturiers kunnen daar wel toeslaan. Uh, daarna krijgen we de een bergetappe naar Grand Bournon. Dan krijgen we Annecy aankomst bergop. Ja, het blijft gewoon klimmen tot aan uh, de etappe naar Parijs. Dus dit is echt de laatste kans voor avonturiers... die niet bekend staan als superklimmer. Ja, en wie tip je dan? Ja, daar zijn, daar zijn er wel een paar. Uh, ik zou bijna niet durven zeggen, maar uh, Johnny Hogeland bijvoorbeeld is zo'n renner. Uh, Wout Poel zou zo'n renner kunnen zijn. Dat soort renners moet je aan denken. Natuurlijk in het buitenland lopen er ook legio-renners rond die uh, dit werk zouden, zouden moeten kunnen. Maar dat zijn toch wel de renners die het zouden uh, kunnen gaan proberen in deze etappe. Uh, denk bijvoorbeeld als je aan het buitenland denkt. Denk dan bijvoorbeeld ook aan de Fransman Sylvain Chavanel. Heeft al een paar keer een Tour-etappe gewonnen. Heeft ook op, in de etappe naar de Mont Ventoux laten zien dat hij hele goede benen heeft. Alleen, het is geen echte klimmer. Dus die berg die was te hoog voor hem. Maar hij zou het uh, zomaar kunnen proberen. Misschien ook wel uh, een type als, uh, als uh, Sagan. Uh, die kan blijven overleven uh, in een groepje, waardoor uh, uiteindelijk hij de sprint wint in GAP. Maar de afdaling die gaat ook heel bepalend zijn. Dus wat dat betreft ook een type als Sagan inderdaad, want die kan ook wel goed afdalen. Ja, eigenlijk wordt het gewoon tijd voor een Fransman, want een Tour de France zonder Franse alverwinning, dat kan toch niet? Uh, nee, nee, nee, nee. En <laughs> dit jaar is het inderdaad heel erg mager. En dan wordt er meteen uh, uh, toch wel uh, gekeken naar uh, Mogelijke middelen die de andere jaren gebruikt werden door de renners. Want kijk, als je kijkt naar vorig jaar bijvoorbeeld. Hè, uh, toen hadden we nogal wat successen. Roland, Thibaut, Pinault, uh, Thomas Vecler. Allemaal renners die er ineens waren. En, en, en, en, en de, de, ja, de straatstenen eruit reden. Dit jaar hebben we ze gewoon wel gezien. Maar vaak met... Totaal zinloze aanvallen met kansloze missies. En het is net alsof ze gewoon een, een, een, een dikke categorie minder sterk zijn dan andere jaren. Ja, en dan wordt er toch heel vaak in het peloton wel wat gesmoest. Van hoe kan het nou dat ze vorig jaar en het jaar ervoor zo goed reden en nu in één keer niet? Ja, goed, wij weten het antwoord wel wat je gaat geven. Dus ik ga die vraag niet stellen. Laten we eventjes <laughs> kijken ja, uh, naar, uh, naar GAP. Uh, want we zijn zo lekker bezig ook deze dagen met historische vergelijkingen. Uh, heeft GAP een Nederlandse historie? Nou, GAP heeft wel in ieder geval een historie van, van uh, mooie toeretappers. Want ze komen hier ontzettend vaak aan. En uh, heel vaak kwamen ze via een andere collega naartoe. En dan had je dus in die uh, slotfase had je toch altijd wel een uh, hele, ja, hele lastige uh, aankomst uh, hier. Maar uh, ja, wat Nederlanders betreft. Ik weet bijvoorbeeld dat Rabobank hier ooit dacht dat ze een uh, succes gingen, gingen boeken. En uh, dat, uh, dat was toen met uh, uh, Rolof Seurensen, de Deen. En uh, ja, daarvan dacht iedereen van, potverdorie, dat, uh, dat zou nog wel eens uh, wat uh, kunnen worden. Uh, maar ja, heel veel Nederlanders, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar het antwoord wel... Uh, uh... Bert Oosterbos, nee, dat is, dat is zeker geen Nederlander die hier in, uh, in kap heeft uh, gewonnen. Uh, ik kijk nog even terug, ik kijk naar de geschiedenis en ja, ik zie heel ver weg. Maar dan praten we dus wel alweer over het verleden. Hè? Steven Rooks, Jelle Nijdam zie ik daar staan... Dat zijn ja. renners die hier ooit gewonnen hebben. Maar ja. dan praten we toch wel echt over heel lang geleden. De laatste man die hier gewonnen heeft in Gap. Dat was een sprint. Dat was Thorhusoft. Ja. Uh, de Noor, die er helaas niet bij is. Want dat is een mooie renner. Het waren wel uh, Nederlandse namen met uh, enige historie en enige betekenis. Zeg, Guido. Uh, heb jij wel eens gehoord van de Kronut? Kan je die krijgen in Frankrijk? De wat? De Kronut. Je kent het? De Kronut. Niet? Ja, een, kru een kruising tussen een croissant en een donut? <laughs> nee, Dat is het nog nee niet. nooit gehad bij ons ontbijt. Nee, daar liggen <laughs> alleen gewoon de... De originele eh, croissants liggen op tafel. Soms zijn ze heel lekker, soms smaken ze net als karton. Hak me net af wat voor hotel je zit. <laughs> Dan moet je even blijven uh, luisteren, want we hebben een prachtige reportage. Gio, uh, en ik wens jou veel succes uh, vanmiddag bij Radio Tour de Frans. Uh, want we hebben een prachtige reportage over die kruising... tussen die croissant en die donut. Komt uit Amerika, is daar de nieuwste trend in New York. Franse bakker zit erachter, wie anders. Je moet hem uh, ja, eigenlijk proeven, maar daar moet je wel wat voor doen got up at 5am and we got here at about 5:45 to 6am 5:30 this morning 5:30am you must be crazy i nah. must be tired <laughs> a little tired uh we got here about oh 5:45 het is 6 uur 's ochtends en hier staat ongeveer 200 man staan hier in de rij voor een bakkerij We were here yesterday at 6:30 but we were about a block away. So we got up an hour earlier this morning. Als je niet op tijd bent, sta je nog <laughs> langer te wachten op je cronut, waarvoor ze uit heel Amerika komen. Okay, we heard about it on the news in Minneapolis. So when we're here on vacation for a couple of days, we decided we need to check it out. I just came off the plane from LA and this is my first priority, the first stop. Uh, so I'm visiting from San Francisco and have read a lot about the cronut and I've heard it's really delicious, so I'm excited to see if It's as good as people say it is. Is het de moeite waard om zo vroeg op te staan? It's delicious. It's finger licking good. Finger looking good. It's like down to the last drop. Mm -mm, good. Om je vingers bij af te likken. It's flaky, it's like a croissant, but in, in donut form. And then they deep fry it and it's got icing and uh, uh... Een cronut is als een croissant, maar dan in donutvorm, gefrituurd en met vulling. Dit is Dominique Ansel, een Franse chef. And hij is de uitvinder van de cronuts. Did you expect this? I was not expecting anything like this. Uh, it went viral the first couple of days. Dominique Ansel werd compleet verrast door the hype. But I, I really want to do a donut for the shop, but not like a classical American donut. I want to do something a little bit like more refined with a French touch. I love croissant, so I worked on a dough that was similar to croissant dough, but not exactly croissant dough. Ik wilde een donut maken voor de zaak, maar geen klassieke Amerikaanse. Ik wilde iets verfijners maken met een Frans accent. Ik heb croissant-deeg gebruikt, maar dan net een beetje anders. We hebben 200 tot to 300 mensen uit de deur, elke dag voordat we openen. Dus so we proberen zo veel klanten als we kunnen. Je kunt per persoon slechts twee cronuts kopen, want Ansel wil iedereen bedienen die voor de deur staat. Mensen hebben begonnen met een de chef wil voorkomen dat er een zwarte markt ontstaat, dat ze worden doorverkocht. Maar dat zou toch gebeuren, wel voor 100 dollar per stuk, terwijl een cronut in de winkel 5 dollar kost. Like this. Could it in Paris, for example, or is it New York? What do you think? I'm not sure. I think new Yorkers um, exciting things. Deze hype is toch wel typisch voor New York, denkt Ansel. Mensen zijn hier nou eenmaal heel gevoelig voor nieuwe dingen. Maar dat betekent niet dat er geen bedenkingen zijn bij deze lange rij in Soho. Een man staat hoofdschuddend te kijken naar de menigte voor de bakkerij. I I think that's crazy. I just asked the first guy in line. He's gonna get one for himself and one for his girlfriend. $5 dollar bagel, birthday gift. Ik vroeg een man in de rij wat hij aan doen was. En die ging een bagel kopen voor zijn vriendin als verjaardagscadeau. It's like if you if you ask somebody like in Middle East, this is a line for bagel. They say, okay, thank God. We don't have that line. Als er in het Midden-Oosten zo'n rij zou staan voor een bagel... dan zou er niks anders te eten zijn. Maar in New York is alles anders. Er is een rij gewoon vermaak. Bijdrage was dat van onze correspondent Wessel de Jong. En als u zoekt op internet, ik zal dat zo ook wel even twitteren... vindt u afbeeldingen van de kronut. En er is zelfs een recept van de kronut. Kunt u lekker zelf aan de slag. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. In Mexico is de leider van het beruchte zetas drugskartel opgepakt. Miguel Ángel Trevino Morales werd aangehouden in Nuevo La Reda... aan de grens met de Verenigde Staten. Het Zetas kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugskartels van Mexico. Ben is verantwoordelijk voor duizenden moorden... en grootschalige drugs- en mensenhandel. Correspondent Kees Zoon in Mexico. Hij is opgepakt in uh, Nuevo Laredo. Dat is een, uh, een grensstad aan, uh, aan de grens met, uh, met de Verenigde Staten. En dat is een van de bolwerken van, uh, van de Zetas. Ja, is dit een toevallige arrestatie of waren ze echt heel bewust naar hem op zoek? Ja, ze zochten al, uh, al een paar jaar naar hem. En dit is een operatie geweest als. Als we het, uh, het goed uh, mogen begrijpen, een uh, gezamenlijke operatie van uh, de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst. Uh, samen met, uh, met de, de, het leger en de en de marine van, uh, van Mexico. Ja, en in Mexico zelf is het groot nieuws? Ja, dit is heel groot nieuws. Want uh, ja, God. Uh, hij is een van de zeg maar van de top drie in, in de in de drugsoorlog, uh, die al een, een paar jaar aan de gang is, Het uh, wordt nu al beschouwd als uh, de vangst van het jaar. Ja, en uh, behorend tot een van de meest beruchte drugskartels in, in, in, in Mexico. Wat voor soort kartel is dit eigenlijk? Ja, de, de set oorspronkelijk was er het, het privéleger van het uh, golfkartel. Uh, en dat was uh, die, die recruteerde deserteurs uh, uit een elite eenheid van het leger. En dat waren dus echt de allerbeste soldaten van, uh, van Mexico. En die hebben zich op een gegeven moment uh, afgescheiden, zijn uh, zeg maar voor zichzelf begonnen. En hebben een, een, een groot deel van die, van die drugsmarkt uh, overgenomen. Uh, ze onderscheiden zich vooral vanaf het begin door extreem gewelddadig optreden met, uh, met veel martelingen, het in stukken hakken van lijken, echt uh, ja, van, de, van de meest uh, extreme beelden die we, die we geregeld te zien krijgen. Ja, dus een extreem gewelddadig uh, kartel. De Amerikanen zijn er ook bij betrokken, vertel je. Betekent dat ook dat hij de kans loopt aan Amerika te worden uitgeleverd? Ja, dat is vrijwel zeker. Uh, uh, de, de Mexicanen maken er de laatste jaren een gewoonte van om uh, dit soort uh, grote jongens uh, uit te leveren. A, uh, omdat uh, de berichting uh, in Mexico zelf altijd problemen geeft vanwege de connecties die die, die, die groepen onderhouden met, uh, met, ja, met alle autoriteiten. Dus ook met de, en, de rechters? Uh, ook met de rechters. En uh, daarna, als ze in de gevangenis belanden... dan is het ook altijd de vraag of ze erin blijven. Want er zijn heel veel uitbraken, heel veel... Uh acties uh, uh, van uh, groeperingen die hun eigen mensen uit de gevangenis halen. Dus ja, beter uitleveren. Zo'n was dat vanuit Mexico. Wijnand Zwaan is er bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Ja, het blijft uh, relatief rustig op de weg op de A9. Alkmaar richting Amstelveen loopt het nu wel wat vast voorknopend. Bad Oevedorp, over 3 kilometer. Richting Den Haag op de A12. 3 uh, kilometer vielen voor Den Haag. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk ook 3 kilometer.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 Oh, hier zijn de oorlogsgraven, het is een rijtje. een rijtje oorlogsgraven. En, uh, ja. ik, uh, dit is onbekend, dat kun je ook zien, is het dan antoeco in plaats ja. van een naam op, ja. dat erop staat. Het is in elk geval niet de staartschutter, want die uh, kon een parachute vinden en uh, die is te doen bij het golgveld, een Borkeloos, die ongeveer uitgekomen dus. Die heeft dus ook kunnen vertellen wat er gebeurd is met het toestel. Ja, ze zijn geraakt in het middenstuk, hij zit achterin.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 If I had a heart and the was nuts. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Katrien Straatman. De Griekse ex-minister van Financiën George Papakonstantinou hangt een strafrechtelijk onderzoek boven het hoofd. Het Griekse parlement heeft vanochtend vroeg besloten dat hij vervolgd mag worden voor feiten in de tijd dat hij minister was, schrijft de Griekse krant Ekatimerini. Parlementariërs verwijten hem dat hij niet goed heeft opgetreden toen hij een lijst kreeg waarop Grieken staan die rekeningen in Zwitserland zouden hebben. De zogenoemde Lagarde-lijst. Zelf bestrijdt papa Constantinou verantwoordelijk te zijn voor het falen van de overheid om iets met die lijst die in 2010 opdook te doen. Er staan circa 2000 namen op van Grieken die veel geld in Zwitserland zouden hebben gestald. België maakt zich op voor de kroning van koning Filip aanstaande zondag. De Belgische krant De Standaard schrijft dat er tussen 5 en 6 uur s'avonds... geen vliegtuigen op Brussel's airport landen... omdat er op dat moment vliegtuigen overvliegen... ter ere van de nationale feestdag en de kroning van Filip. Gevolg is dat vakantiegangers die dan op de luchthaven landen... rekening moeten houden met vertragingen van minimaal een uur. Maar als de wind nog in een ongunstigere richting gaat waaien... dan kunnen die vertragingen oplopen, heeft Brussels Airport gemeld in een communiqué. Vertrekkende reizigers zullen overigens minder hinder ondervinden van de Groning. De 23-jarige man uit Koevoorde die acht brandstichtingen in het dorp Eijhorst heeft bekend, zou mogelijk ook betrokken zijn geweest bij twee schietincidenten in die plaats. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. In augustus 2011 werd de man in Eijhorst beschoten toen hij uit zijn auto stapte om palen van het wegdek te halen die de doorgang blokkeerden. Daarnaast werd bij een brand een vrouw beschoten. Vermoedelijk is in beide gevallen geschoten met een luchtdrukgeweer of een paintballwapen. Politie IJzerland kijkt ook of de verdachte mogelijk betrokken is geweest... bij de grote boerderijbranden in Drenthe van de afgelopen jaren. En u hoort het de hele ochtend natuurlijk al. De 97e Vierdaagse van Nijmegen is in volle gang. Omroep Gelderland houdt op de website een live blog bij... met het laatste nieuws over het wandelevenement en de Vierdaagse feesten. Met filmpjes, opmerkelijke foto's en tweets van deelnemers. En zo ging hij vanochtend van start met een startschot van minister Ede Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. <totstuken> En weg gingen de wandelaars op naar de Vierdaagse van Nijmegen. Overigens bij die foto's valt op dat het net een soort uh, hoedjesdag is. Uh, iedereen heeft hele rare gekke petjes op. Goed, het is uh, best een aardige... Tegen de zon, hè? Uh, nou, niet alleen tegen de zon volgens mij. Ook een beetje om op te vallen. Uh, maar goed, allemaal te bekijken daar op de site van Omroep Gelderland. Na negen uur, wat proberen we? We proberen onder andere nog het uh, België te bereiken. is een beetje lastig. Want we willen het graag hebben over het wegenvignet. En we hebben nog veel andere... Onder andere over kinderkampen die aan de dure kant zijn. Dat allemaal en nog veel meer nieuws. Maar eerst moet het negen uur worden en dan horen we Jan van der Putten.